4 uur Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Tweede Kamerverkiezingen zijn gewonnen door de VVD. Nadat 98 procent van de stemmen is gesteld... komt de VVD uit op 41 zetels, de PVDA 39. Voor de VVD is dat een winst van 10. De PVDA stijgt 9 zetels. De verkiezingsavond bleef lang spannend. De VVD stond al na de eerste prognose op voorsprong... maar het precieze zeteltal wisselde in de loop van de avond een paar keer. Verder blijft volgens de voorlopige uitslag de SP op 15. D66 stijgt van 10 naar 12. De SGP van 2 naar 3. En 50PLUS komt volgens deze cijfers met twee zetels in de Kamer. De PVV daalt van 24 naar 15. Het CDA van 21 naar 13. GroenLinks van 10 naar 3. De ChristenUnie houdt vijf zetels, de Partij voor de Dieren twee en DPK van Brinkman behaalt geen zetels. De opkomst komt uit op 73,8 procent. In 2010 was dat ruim 75 procent. In acht van de tien grootste steden van Nederland... hebben de meeste mensen op de PvdA gestemd. In Amsterdam haalden de sociaaldemocraten... 36 procent van de uitgebrachte stemmen. Ook in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen... Tilburg en Eindhoven waren de meeste stemmen voor de PvdA. In al deze steden is de VVD de tweede partij. In onder meer Breda, Den Bosch en Almere is de VVD de grootste. In Almere is het verschil met de PvdA heel klein, 0,1 procent. En opmerkelijk is dat in Venlo, de thuisstad van Geert Wilders, de PVV op de derde plaats staat achter de VVD en de PvdA. Bij deze verkiezingen is veel strategisch gestemd. Iets meer dan een kwart van de kiezers zegt in meer of mindere mate een strategische stem te hebben uitgebracht. Dat blijkt het onderzoek van Ipsos Sinovate uitgevoerd in opdracht van de NOS. Vooral de PVDA en VVD profiteren van strategische stemmers. Maar opvallend is dat ook D66 en het CDA strategisch zijn gekozen. Van de oud-PVV-stemmers zegt 43% niet op de PVV te hebben gestemd... omdat het geen zin zou hebben. De andere partijen willen toch niet met de PVV samenwerken, zo wordt gedacht. Het weer. De komende uren stevige buien. Aan de kust mogelijk met onweer. Het is zo'n 10 graden. In de ochtend zonnige periode. Smiddags neemt dan de bewolking toe. En het wordt een graad of 18. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie. Er is één melding. De N271, Roermond richting Nijmegen. Tussen Venlo en de aansluiting met de A67. Die is in beide richtingen dicht. En dat was de verkeersinformatie.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 Troublesleeping, Sleeping, dat is de titel van de DJ. En je hoorde de stem van Queen Bailey Ray. Welkom. Dit wordt het uh, tweede uur pas van de nacht. Niet anders. De eerste uur is deze keer uh, volledig besteed door uh, de gezamenlijke Radio 1-uitzending aan de. De verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaar dat we nu al later zijn begonnen voor degenen die net hebben ingeschakeld. Dit wordt dus het tweede uur waarin we begonnen met Queen Bailey Ray en Troublesleeping. De titel van het liedje. Dit uur kan je luisteren naar het leukste uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. Maar ik laat je eerst een andere opname van afgelopen week. Die laat ik je horen. Het is namelijk het optreden van Rowan Herzen in het programma van Giel op de vroege ochtend. Daar speelde ze hun meest recente hit onder de titel. Rouge en erger! Het vierkelijkste lid op de tafel te wachten. Ik raad erop en zeg stille gedachten. Oh, oh, oh, oh. De kleur van de kaf, ik riep je veel. Ik ben in de band. Geel van O, oh, oh, oh vanilje en citroen, narcissen in het blaassel. Het wist is erger, ik overal, in elke etalage bananen in de schaal. Een het vul hem aan de kruis. Dit de rest. Er is een licht hier op de deur. Het is nog nooit zo heel geweest. Geel is geluk. Ik kreeg maar geen genoeg In elk schilderij het geel van Van Gogh. Oh oh oh, oh. Plaatsbestel, Geel, geel, geel Het zien de vlamen in het vuur De gouden gloed Die doet de rest Er is een licht Hier op de deur Het is nog nooit zo geel geweest De jonge kies De zomer honing, Vitamine C Voor van de koning De deur van het ei het gele koren, de muiselblad, de maan op de zon. Geel is het geluid van een Geel dat is de geur van een vers gebakken frietje. Het zien de in het vuur de gouden gloed in dit de arrest. Er is het licht hier op de tuur. Het is nog nooit als de vlammen in het vuur de gouden gloed in dit de arrest. Er is het licht hier op de tuur. Het is nog nooit zo heel geweest. Hoi. Rowan ze hoorden het nummer GEL en dat is te vinden op hun meest recente cd. Die heet ook zo. En vanavond dan zijn ze ook live te gast. Niet bij de radio. Dit was trouwens de radioopname van afgelopen week bij Giel. Maar ze zijn vanavond te gast op de televisie bij De Wereld draait door. En zondagavond dan hebben ze weer een radiooptreden Op Radio 2 bij Sarah op zondag. Daar komt Jacques Poels ook weer voorbij met uh, zijn muzikale vrienden... uit het noord limburgse amerika En dit zullen ze dan waarschijnlijk ook weer zingen. Gel, dat is wat je ja, hoorde van het gezelschap. Ik laat je iets anders horen uit het verre verleden. Echte, authentieke Motown-sound uit de jaren zestig. Edwin Starr... De is star headline nieuws uit 1966 Motown Sound het leukste uit Spijkers met Koppen dit uur. In de nacht ging het anders. Allereerst een cabaretfragment en dadelijk, uh, zo tussen uh, half vijf en vijf... dan hoor je ook nog de columns en een ander cabaretfragment. Maar eerst het uh, eerste cabaretfragment waarin uh, je even moet nagaan... dat het nog allemaal moest gebeuren, de stembusgang. Woensdag zijn de verkiezingen, staat hier. Wij willen een duit in het zakje doen. Het is nu eind voor het grote Spijkers met Koppen lijsttrekkers debat. Jazeker wel. We hebben alleen één probleem, we hebben de lijsttrekkers gebeld allemaal, maar ze hebben het te druk met andere debatten, interviews. Toen hebben we natuurlijk de nummers twee op de lijst gebeld, maar die konden ook niet. Afijn, lang verhaal kort, de enige die wilde komen waren wat familieleden en kennissen van de lijsttrekkers. Maar dat maakt niet uit. We gaan in debat vanmiddag met uh, de zoon van Alexander Pechtold. Hoi. Uh, de vrouw van Diederik Samson. Hallo, hi. Uh, de moeder van Mark Rutte. Hallo, uh, ik voel me goed. Ik voel me lekker, ik heb er hartstikke veel zin in. En van uh, Sibran Buma, uh, wat bent u precies? Buma. Ja, uh, Sibran Buma, maar wat bent u van hem? Buma. Ja, Buma, en u bent dus Buma. Nou, laat ook maar. Uh, ook hebben wij de banketbakker van Emil Roemer. Rob, Vergeffen van Vergeffen en zoon. Vooral uw zoetigheden. Mooi en een beveiliger van Geert Wilders. Wat kijk je nou man? Bosmogol, pleur op. We hebben de personal assistant van Jolande Sap. Ik ben Tofik Dibi. Bam. En de visagist van Arie Slob. Hi, hallo, je cadeautje. En zojuist aangeschoven de papegaai van Marianne Thieme. Kut oor, kut oor, En als allerlaatste, goddank, de, nou, een, een vriend van Kees van der Staaij. Nou, vriend. Oké, okay, een, een, een, een kennis van Kees van der Staaij. Nou, oh, kennis. Ik, uh, ik ken, ken zijn vrouw vrij, uh, vrij goed. Oké. Okay. Ondertussen houden we de peilingen in de gaten, daarvoor wilden we natuurlijk Maurice de hond, maar die had het te druk, dus hebben we Marion de hond, uh, weervrouw. Uh, Marion, hoe staan de peilingen nu? Nou Dolf, dat is uh, heel interessant, want uh, de, P van de a nadert uh, de warme regionen van de peilingen vanuit het westen. Heel spannend, we gaan beginnen, thema Europa, het zoontje van Pechtold tegen de beveiliger van Wilders. jullie beginnen. Uh, nou, Europa is heel belangrijk, omdat we dan met z'n allen zijn... en dan is er helemaal geen oorlog meer. Wat, wat, wat lult die kleine nou, man? Kijk, ik vind, we moeten uit Europa gaan, ja toch? Gewoon lekker bij een ander continent of zo. Oké, okay, we kijken naar de peilingen. Marion, wat zijn de voorspellingen? Uh, het wordt een heel warm weekend met temperaturen... Nee, Marion, de peilingen. Oh natuurlijk, Dolf. Nou, nou, heel gek. Uh, sinds dit debat staat de SP weer bovenaan. De SP? Hoe komt dat dan? Ja, het blijft een beetje natte vingerwerk natuurlijk. Hè? Omdat ik weervrouw ben en geen opilipeiler. Maar mijn theorie is dat mensen eigenlijk maar wat doen. Hè? Ze luisteren niet echt naar wat er gezegd wordt... maar laten zich alleen maar leiden door onderbuikgevoelens. Maar ja, pff, wie ben ik, hè? Oké, okay, volgende debat gaat over de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67. De banketpakker van Emiel Roemer tegen de moeder van Mark Rutte. Kom maar. Ja, dankjewel. Wilt u uw AOW goed besteden en woont u in de buurt van Boksmeer... Kom langs bij Van Geffen en zo. Van Geffen, uw banketbakker. Nou, ik zal zo'n overheerlijk gebakje lusten. Ik kijk er echt naar uit. Ik heb er zin in. Retenspannend debat. Uh, Marion, hoe staan we ervoor? Ja, heel goed. Heel goed. Uh, ik heb net een lekker bakje koffie gepakt. Dus had ik echt even zin in. Nee, Marion, ik wil met de peilingen. Oh, natuurlijk. Sorry. Ja. Nee, oh, het gaat niet goed met de peilingen, Dolf. Hoe bedoel je? Op de vraag wat gaat u stemmen, antwoorden 100%... Kunt u, zo, kunt u zo terugbellen? Ik zit net te eten. Dat is niet best. We doen nog één debat. De papegaai van Marianne Thieme. En, wat was u nou precies van Buurman? Okay, Buurman. Oké, daar gaan we. Ketlo, ketlo, krrr! Oké, okay, tot zover. Laatste voorspelling, Marion? Uh, mijn voorspelling is dat morgen Jodi Bernal op 50 zetels in de peilingen zal staan. Jodi Bernal? Ja, die moet vanavond springen. Goed, dames en heren. Dit was het debat. Ik weet wat jullie moeten doen, maar ik ga op vakantie. Dank u wel. It's all change. It's got to change more, 'cause we think it's getting better, but nobody's really sure. And so it goes, go round.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 I'm no. no. 82, je hoorde de stem van Joe Jackson. De man die net een nieuw album heeft gemaakt. Met een hommage aan Duke Ellington. En dat album heet dan The Duke. Dat is Joe Jackson 2012. Dit is dan Joe Jackson 1982. Wat je hoorde met zijn Real Man. Ook uit de jaren 80. Een hele bekende band, Deacon Blue. En die bestaan nog steeds. That old... Uit Schotland, eind jaren tachtig kwamen ze bij elkaar... hebben een aantal hitjes gemaakt... maar zijn al die jaren toch nog steeds bij elkaar gebleven. De Hipsters, dat is de titel van een nieuwe cd... die we binnenkort gaat uitkomen. En daar is dit dan de single van geworden. Deacon Blue, die kun je beluisteren. Het is weer bijna drie jaar geleden dat Alicia Keys een album uitbracht. The Element of Freedom. En ook van haar is nieuw materiaal opkomst, een nieuw album. En ook daar is een single van... Vast verschenen. Hier is Alicia Keys, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Harder than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Feeling with catastrophe, but she knows she can fly. Like a match to a flame. Wat ik wou zeggen, I'm Like a Match to a Flame... dat is de titel van het nieuwe album van Alicia Keys... dat zeer binnenkort zal uitkomen. Dan is een titel als Girl on Fire wel duidelijk. Nou, alle nieuwste Alicia Keys, die had hier bij de nacht... niet anders de varen op radio in. Straks in het volgende uur, dan hoor je uitgebreid... een heel lang nummer van Bob Dylan... van zijn meest recente album Tempest. Er is even een andere compositie van De Meester. Maar dan uitgevoerd door Brian Orger en de Trinity... met de zang van Julie Driscoll... Neem je mee in 1967 This wheel's on fire Yeah Het spel van Brian Auger met zijn band The Trinity... en de zang van Julie Driscoll in Bob Dylan's This Wheels on Fire. Hier bij de nacht ging anders. Daar uh, ben ik toegekomen aan het leukste uit Spekers met Koppen... van afgelopen zaterdag, elke zaterdagmiddag... tussen twaalf en twee Spekers met Koppen met uh, cabaret... en leuke interviews en columns. En het gaat vooral om de cabaretfragmenten. En de columns die je nu kan horen, ze dadelijk. Dan uh, hoor je het cabaretfragmenten. Er is de column van... Uh, um, Wim Daniels, die de laatste tijd ook regelmatig op de televisie is geweest... en onder andere in voor de verkiezingen. Maar ik begin allereerst met een andere column die je hebt kunnen beluisteren. Hier is Martijn Koning. Lieve uh, mensen, Terro Jaap is terug, Willem Holleder is terug... en Martijn Koning is terug, ja... Fijn om hier weer bij spijkers te mogen zijn. En ik heb het zo gemist. Ik droom in het spijkers. Ik praat in het spijkers. En ik eet spijkers. Echt, ik eet spijkers. Mijn tandarts vroeg laatst, meneer Koning, waarom eet u in godsnaam spijkers? Ik zeg, omdat de huisarts had gezegd dat ik een tekort aan ijzer heb. Zegt de tandarts, ongelofelijk dat u zelfs met uw bek vol spijkers toch steeds de plank blijft misslaan. Ik kan zeggen, dan sta je echt wel even met je mond vol spijkers. Um, ik ben dus een beetje ziekjes van de spijkers, maar toch gekomen. Afspraak is afspraak, de show must go on. Ik kom tenslotte uit een artiestenfamilie. Mijn moeder was goochelaar en die zei altijd... Martijn, wie A zegt, moet ook brakadabra zeggen. Show must go on. Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen en ik moet zeggen, wat een show is het tot nu toe geweest. Een achtbaan van totale media overkeel met een overdaad aan suggestief camerawerk dat afhankelijk van het programma naar links of naar rechts draaide. Aan de ene kant is de rol van de media veel te groot geworden in de politiek maar aan de andere kant is de camera ook onverbiddelijk eerlijk. Alle debatten op televisie kort samengevat, roemer zakte door het ijs, Rutte glibberde behoedzaam naar de overkant en Samson schaatste een perfecte acht. Ondertussen gooide wilde stenen op de baan, had Buma het koud en kon je langs de kant nog een gevuld de koek of kopje thee krijgen bij de slop- en tent meer dan ooit is het van belang hoe je als partij en partijleider presenteert in de media. Bijna belangrijker nog dan welke standpunten dan ook je vertegenwoordigt. En daar gaat het bijna niet meer om. Nee, wat heb je aan? Hoe laag is je stem? En heb je genoeg geestige one-liners paraat? Degene die de media het beste bespeeld heeft de halve strijd al gewonnen. En natuurlijk word je ook nog inhoudelijk afgerekend. En daar moet je ook een goed en helder verhaal bij hebben. Dan moet je al je facts goed gecheckt hebben. En je mag niet zomaar van game lopen changen. En inhoudelijk zijn er bijzonder veel hete hangijzers waar je aan kan branden. De bezuiniging en de zorg, de hypotheekrente af werkeloosheid, Afghanistan, Europa en dan nog de kwestie Griekenland. Moeten we de Grieken nog meer tijd geven of nog meer geld of allebei? Weet je, Griekenland zou eens een voorbeeld moeten nemen aan onze eigen Willem Hollede. Die heeft 18 miljoen euro schuld en hij gaat niet op zijn scootertje een beetje in de zon liggen lantafanten. Nee, hij is meteen aan de slag gegaan om het geld bij elkaar te sprokkelen. Columns in de nieuwe Revue, een rapnummer opgenomen met Lange Frans, die is goed bezig. Hij is slim, want hoe verdien je op een legale manier miljoenen? Precies, door het middel van de media en het gaat hem lukken ook nog. Binnen een jaar heeft hij een eigen tv-programma. Ik zit te denken aan programma's als De Vluchtende Rechter, Afperseconde Wijzer, Oezien van Dijk, Sterren Springen Omdat Het Moet en Executie Robinson. Geloof me, over twee jaar staat hij naast Linda de Mol en kijken we op zaterdagavond met z'n allen naar Ik hou van Holleden. Tot die tijd houden we van Holland en hoop ik dat iedereen woensdag stemt met zijn hart en zich niet gek laat maken door het hele circus eromheen. En laat je al helemaal niet leiden door die zogenaamde peilingen. En daar word ik helemaal meeschokken van. Waarom blijven mensen trouwens die peilingen van Maurice de Hond serieus nemen? Hij heeft het altijd fout. Die man zit er vaker naast dan urine. Maurice de Hond is een hond waar je altijd met een plastic zakje achteraan moet lopen omdat hij alleen maar bullshit uitkomt. En al die mensen die nog niet weten of ze gaan stemmen... of nog steeds niet weten op wie ze gaan stemmen... zou ik graag het volgende volledig objectieve stemadvies willen geven. Ga sowieso stemmen. Niet doorschuiven, maar aanpakken. Wees voor de verandering, maar hou vast aan je idealen. Voeg de daad bij het woord en nu vooruit. De tijd is nu. Nu. Samen kunnen we meer. Want alleen samen maken we Nederland sterker en socialer. Een flinke kluis zijn om erachter te komen wat welke partij vindt. Je kan partijprogramma's bestuderen, debatten kijken natuurlijk, uh, je kan de online kieswijzer kijken. Uh, de moeilijkheid van de verkiezingen zit hem vooral in welke kieswijzer ga je doen. Kies Partijgedrag.nl, Duurzame Kieswijzer, Kieskeurig.nl, De Jongerenwijzer of een van de 1200 apps voor de smartphone. We hebben vandaag Sebast Grosmaier uitgenodigd. Hij is van 0909 Zwevende Kiezer en geeft zoals u waarschijnlijk al vermoeden heeft uh, ja, advies aan de Zwevende Kiezer. Zeg ik dat goed? Dat zeg je heel, heel goed. Dat zeg je heel mooi. Alleen de echte zwevende, zwevende kiezer die komt bij mij. En kunt u dat uitleggen? Nou, Wij geven stemadvies door middel van een sterrenbeeld, ascendante... en hoe die staan ten opzichte van het zevende huis. En de lijn van Neptunus ten opzichte van het Chinese sterrenbeeld, de geile hond. En, en, en, en wat bent u zelf? Ik ben zelf een geile hond... Ja, maar ik bedoel, van sterrenbeeld? Weegschaal. Als ik het goed begrijp, kunt u door middel van sterrenbeelden, ascendenten en de stand van de sterren een stemadvies uitbrengen? Is helemaal waar. Is helemaal waar wat je daar zegt. Uw stem staat in de sterren geschreven. De grootste partij is al zichtbaar in de stand van de hemellichamen dorp. En, en welke partij is dat dan? Ja, dat zou jij wel willen weten. Ja. Ik kan een tipje van de sluier oplichten. Zal ik een klein tipje van mijn sluiertje oplichten? Als u, als u dat wil doen, heel graag. Het is een politieke partij. Vertel even hoe u te werk gaat. Nou, ik heb de zweeftelefoon meegenomen. Uh -huh. Dus als u mij toestaat een lijntje op te nemen, dan toon ik het u. Ga u gang. Dan richt ik mij nu tot de zwevende, zwevende kiezer. Bel maar met 0909, zwevende kiezer. Welke zwevende kiezer heb ik aan de lijn? Rini Spapensberg op Zoom. Hai Rini, goed dat je belt. Je zweeft, hè. Ik voel het. Ja, heel, uh, heel erg. Ja. Draag je een slip op dit moment? Sorry? Of je altijd zweeft voor de verkiezingen? Oh, even stond draag je een slip op dit moment? Ja, ik draag een slipje op dit moment. <lacht> Waarom wil je dat weten, Rini? Nee, eh... Uh... Dat is een klein misverstand, denk ik. Ik zeg, ik, uh, ik verstond, ik draag jij een slip op dit moment. Maar waarom dat... ben je zo nieuwsgierig naar mijn slipje, Rini? Waarom vraag jij steeds of ik een slipje draag? Nee, wacht, ik dacht, uh, ik dacht dat u dat dus zei... Dat geeft niks, Rini. Uh... Je bent een mooi mens. Ja. Wat is je sterrenbeeld, Rini? Ik ben leeuw. Oh, dan ben je onlangs verjaard? Ja, klopt, twee weken geleden. Ja. Heb je er een geil feestje van gemaakt, Rini? Sorry, pardon? Of je altijd gaat stemmen? Oh, ik stond iets over een feest Nee uh, hoor, nee, je bent een warm persoon, dat voel ik Oké, okay. ik denk dat ik ga ophangen Oké, okay, dag Rini, een hele geile zaterdag Pardon? Veel succes ja. en wijsheid, de twaalfde Nou, dat was Rini Dat is toch geen stemadvies? Nee, deze ging niet helemaal volgens het boekje, dat is waar Maar jij hebt nou toch ook een harde bobbel in je broek, toch? Sorry? Ik zeg dat het heel menselijk is dat een gesprek soms niet altijd gaat zoals het zou moeten gaan. Ik vind u een hele smerige viezerik. Sorry? Dat ik u wil bedanken voor uw komst. Graag gedaan. Tot ziens. De beginflauwe nulband. Oh, wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh, wat een strop. -bop. Waarom waarom zijn de bananen groot? Olie, man, lithiek, man, statische, man, distiek, man, didak, man, tactiek, man, praat, tegen, man, tegen. Zenuwman, zenuwman, zenuwman, zenuwman. Zenuw zenuwman, zenuwman, ziek man. Oh, wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh, wat een strop. Bom. Waarom, waarom zijn de bananen 5% van de 834 namen op de kandidatenlijst van mijn kieskring heet Jan. Er staan 1700% Jan op de lijst. Daarnaast heb je dan nog viermaal een Arjan, er is een Perjan, Geertjan, Gertjan, Dirkjan, Jan Dirk, Jan Peter, Jan -Jaap, Jan Jaap, Jan Willem, Jan Bert, Jan Tien en zeven keer John, de Engelse Jan. Dan zijn er nog twee Jeannette, in feite de Franse Janne, een paar Janins, Jannie en niet te vergeten Marianne, want die naam is waarschijnlijk ontstaan uit de zin Marianne toch. Er beginnen nu ook wel wat, wat mohameds en Mustafa's op de kandidatenlijst te komen, maar de PVV kan gerust zijn. Voorlopig is het nog Jan voor en Jan na. De Pvv doet trouwens zelf ook een extra duit in het zakje... met twee Johans en een Johannes... die op bruiloft en partijen ook gewoon Jan worden genoemd. De kandidatenlijst heeft ook nog wel een sterk christelijk karakter... met in totaal 26 mannen die Peter of Paul heten... vernoemd naar de apostelen Peters en Paulus. Twee heten er ook echt Paulus en er is ook nog een Pauline. Ook de apostel Bartholomeus wordt volop geëerd met negen kandidaten die Bart heten en zeven Bert. En dan kun je er nog Bart de Brein nog bij tellen, nummer 71 op de lijst van de VVD, die deze week jarig was alsnog proficiat, zingen doen we een andere keer. Natuurlijk zijn er ook luisteraars die zich nu afvragen hoe het dan met de naam Harry zit. Dat is altijd zo. Dan zit je ergens te praten en staat er opeens iemand op die dan zegt, maar hoe zit het nou eigenlijk met Harry? En dat dan meestal in het Engels. What about Harry? En ja, Harry loopt bij voorkeur naakt door een vakantiewoning, met zijn voor zijn Jeu de Bullset tegenwoordig ook wel aangeduid als de Thatcher Bowls. Maar het gaat heel goed met de harris. Er staan er niet minder dan negen op de kandidatenlijst en ook het casegehalte is hoog. acht Kees maar liefst. Het is alsof de tijd in de politiek heeft stilgestaan. Ook net als vanouds is dat vrouwen sterk in de minderheid zijn. Al heeft vooral Anne er alles aan gedaan om daar verandering te brengen. Er staan vier Anne's op de kandidatenlijst. Plus nog drie keer een Anne-Marie, twee Annekes, een Anne-Gien, anne, anne Wil en twee keer een Anna. Wat achternamen betreft zijn de smidnamen koploper. Maar dat is bijna overal zo. Smit was vroeger een belangrijk beroep. Overal kon je een smid vinden. In het eerste bijbelboek komt de smid ook al voor. Kain, een van de zonen van Adam en Eva, kreeg een zoon die Henoch heet. En die Henoch kreeg een zoon die Irat heet. Irat verwekt op zijn beurt weer iemand en zo nog even door. Maar al vrij snel, toch op pagina 5 al, is daar Tubal de smid. Die de vader van de smeden wordt genoemd. De beroepennaam Smit werd een bijnaam en de bijnaam een achternaam. Er zijn inmiddels zoveel mensen die een Smit-naam hebben... dat niet voor niets de zegswijze is bedacht... dat er eigenlijk maar twee soorten mensen op de wereld zijn. Mensen die Smit's heten en mensen die iemand kennen die Smit's heet. Controleert u thuis maar eens. Op de kandidatenlijst staan er in totaal tien Smeden: Drie keer Smit, twee keer Smits, verder Schmitz, Thmis, Smeets, Demir... dat is de Turkse verwijzing naar een Smit... en Faber, de Latijnse benaming voor een Smit. Wat ook nog opvalt is dat er acht mensen op de kandidatenlijst staan die Van Dijk heten. Dat is er nog eentje meer dan bij de vorige verkiezingen. Dan heb je ook nog twee mensen die Van Dijk kunnen heten. Drie met de naam Dijkstra, een Dijkhof en een Dijkgraaf. Dat zijn in totaal vijftien dijkmensen. Dat moet genoeg zijn, zou je zeggen, om Hugo Polderman van de SP te redden. Maar Hugo... <lacht> Maar Hugo staat op plaats 34. Om er echt zeker van te zijn dat Polderman niet kopje ondergaat... roep ik daarom iedereen op op de SP te stemmen. Het heeft niks met mijn politieke voorkeur te maken. Het is pure naamkunde. De Politics of Dancing. Je kon luisteren naar een Engelse band uit de jaren tachtig. De Reflex, zo heten zijn. Daarvoor en Voor je fragmenten uit Spijkers met Koppen van de afgelopen week. Twee koppen. Twee koppen. <laughs> twee columns, wou ik zeggen. Je hoorde in eerste instantie Martijn Koning. En de laatste column die was van Wim Daniels. Dat was het cabaret met onder andere Dolph Jansen. En er was ook nog een muzikaal optreden, namelijk van de Friese zangeres Elske de Waal. Die zong Stains on My Heart. Dat was dan afgelopen week te horen, afgelopen zaterdag te horen in uh, spijkers met koppen. Het programma dat elke zaterdag tussen 12 en 2 te beluisteren is. Op Radio 2 en aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering. Zo dadelijk, het laatste uur van de nacht vind ik anders hier bij de Varen op Radio 1. En tot aan het nieuws, God Only Knows. Dat is een titel die ik even van de Beach Boys, maar ik laat je een totaal ander God Only Knows horen. Darkness. Leaves the day stumbling blind Coming to a quiet close And maybe just in time We've almost lost the heart to know How to keep our best in mind We've almost lost the heart How to keep our best in mind practice unforgivingly as if It seems we never were so young Or it was never quite so sweet But the world is always beautiful When it's seen in full retreat The world... It slips away